Op dit moment daalt het waterpeil in het Eemskanaal en daardoor neemt de druk op de dijk af. Het waterschap hoopt vanmiddag water te kunnen lozen in de Waddenzee. 125 pensioenfondsen zullen volgende maand bekendmaken dat ze van plan zijn de pensioenen te verlagen. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwsuur. De fondsen zitten zover onder de vereiste dekkingsgraad dat een korting van 1 tot 7% nodig is.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 De rijbanen liggen daar, 270 meter, boven de vallei van de Tarn. Waarnemers van de Arabische Liga zijn in een voorstad van Damaskus aangevallen door regeringstroepen. De waarnemers werden onder vuur genomen in Arbin toen ze daar op inspectie waren. Dat meldt de nieuwszender Al Arabiya.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 dit is Dennis Mooi van de ANWB. De politie heeft flitters aangekondigd op de A12, Utrecht-Arnhem, tussen klappert lunetten en Venendaal, Op de A27 tussen Utrecht en Almere. En op de A37 tussen Hogeveen en de Duitse grens.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 Oh god. Johnny Copeland en we gaan heerlijk rustig luisteren naar Nora Jones met Those Sweet Words. Met The roots was dat een compositie van Jerry Millick en ook Bob Boopmeier speelde op de elf we gaan zo direct eens een keer kijken wat er allemaal gaat gebeuren, staat er gebeuren hier vanmiddag aan het strand. Want ik denk dat er weer heel veel mensen het water in zullen gaan duiken. En dan denk ik terug aan 1959, toen Nord 59 dacht ik als eerste vereniging mijn Bloemendaal te water ging. En dat was toen de tijd onder leiding van Ock ok van Batenburg. Ik denk dat hij nog leeft en ik hoop ook dat hij vanmiddag ook nog aanwezig is. De oude Okkie om het zo maar eens te zeggen. En daarom nu maar een uh, Ramsey Louvers met een heerlijk nummer, Wait in the Water. was dat met Making a Dream Come True. 7 Jesus vandaag met Fred Kroosberg en nu Paul Le Conti. Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Weer, veri, neanche questo tempo grigio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 Sto morendo io pieno di uomini Vedere Entro è un bagno caldo C'è una cappa azzurro Fuori piove un mondo freddo that's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby. it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Do, do, do, do, do dead, the dead, the dead, Do, do, do, dead, the dead, the dead, the Crack a bag. Co taylor in een overduidelijk nummer. We gaan naar Chuck Berry en luisteren naar zijn heerlijke vertolking Guitar Boogie. was dat van de CD Roll On met een aantal heerlijke nummers en daarvoor hoort u nog een keer Chuck Berry met School Days. We gaan fietsen. Hey, hey, ja, we gaan fietsen weer, hè? fiets weer.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 zijn zojuist gepasseerd. En de velle van de banden van de wielen van de fiets van Piet van pa Zijn zojuist gepasseerd. En de velle van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Zijn zojuist gepasseerd. En de velle van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Zijn zojuist gepasseerd.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 Diana Ross, die Lady Sings the Blues. Een krachtige film over het leven van Billy Holiday. De twee nummers die je hoort: Eerst Fine and Mellow. En daar Man zijn natuurlijk een aantal grootheden die haar fantastisch zijn gezongen. Bedankt voor het luisteren vandaag. En mocht u toevallig nog een video hebben van deze film. Van Lady Sings the Blues, laat het mij even weten. Want ik heb van alles en nog wat gezocht, maar het lukt mij niet om deze schitterende video te krijgen. Presentatie vandaag in handen van Fred Kroonsberg. en nog een hele fijne dag. Op 106.9 straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur.